Jobboot met het NOS-journaal. Voor het wooncomplex in Amersfoort is per brief door de burgemeester op de hoogte gesteld van de komst van Van der Vee. De bewoners hebben ook zo'n 400 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de burgemeester. Op internet is ook een petitie gestart tegen de komst van Sietse Van der Vee naar de wijk in Amersfoort. Volgens RTV Utrecht was er veel politie op de been, maar de demonstratie is rustig verlopen. De IJssel bij Zutphen is weer vrijgegeven voor alle schepen. Vannacht maakte een cruiseschip lek, waardoor het schip gedeeltelijk zonk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat sloot de IJssel bij Zutphen af voor de beroepsvaart... ...omdat grote schepen de hoge golven te hoog... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 hoofdvliet Vlaardingen... ...bij Vlaardingen-Oost 2 kilometer... ...de A16 Breda-Rotterdam van in de Bresseplein 3... En naar Hoek van Holland op de A20 vanuit Gouda bij Knoop en Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dus is niet de opening van het uh, fout huur van je zingen. Ik dacht bij mezelf Copacabana, strand van Rio de Janeiro. Past een beetje bij de Braziliaanse vibe waar iedereen in zit natuurlijk. Foute muziek, maar toch lekker. Barry Manilow. Open het derde gedeelte van Zandert op Zondag. Goed, wat hebben we nog? Sport en uh, informatie en natuurlijk de lekkere muziek. Zoals deze van, uh, nou, bijna tien jaar geleden, dik tien jaar geleden denk ik wel...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 koos voor mij Ik zie de velden Langs me heen gaan huizen Het is stil achter de Tijd gaat altijd de vraag uh, uh, opreizen. Wat wordt de zomerhit voor uh, dit jaar? En dan uh, maakt dit wel een hele grote kans. Dat was uh, Kling Bandit. De volger van Redderby heet uh, Extraordinary. En die is uh, lekker zomer, zoals ik mag zeggen. Daarvoor Abel met Onderweg. En nu zijn we onderweg met uh, die grote hit voor Milky Chance Stolen Dance. How you by my side.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 Van de Little River Band, reminiscing en daarvoor Milky Chance met uh, Stolen Dance. Even wat uh, sportnieuws. Daphne Schippers die schitterde vandaag op de 200 meter bij de EK Atletiek... op uh, voorlandenteams in het Duitse Braunschweig. Utrechtse won overtuigend de sprintafstand met uh, 22,74 seconden. Ze droeg daarmee 12 punten bij aan de score van Oranje. Sorandi Martina kon zijn favoriete rol niet waarmaken op de 200 meter. De Europese kampioen eindigde als zesde en laatste in zijn serie in een matige 283 en werd uh, na de race ook nog eens gedisqualificeerd. Nederland dat in Braunschweig debuteert tussen de elite-landen in de Super League bezet in de toestand de 11e plaats en dat betekent degradatiegevaar. Daan uh, Huizing die is op uh, over Golf op de derde dag van het Ears Open verder teruggevallen. De Nederlandse golfer had uh, gisteren opnieuw 71 slagen nodig voor de 18 holes. Dat is conform het uh, baangemiddelde op de Fotsal Island Resort. Dat is in de buurt van Cork. De debutant op uh, de Europese Tour speelde wisselvallig met uh, vijf birdies, maar ook twee dubbele bokies en een enkele met een totaal van 209 bezet huizing de gedeelde 27e plaats. De Finn Miko Ilonen die, blijf, die bleef leider. Na een ronde van 69 staat hij nu op 201. Dat is min 12. En in de strijd van de titel is Danny Willett nu zijn belangrijkste condorent. Hij schoot door een 63er omhoog in het klassement en moet nog één slag goed maken. De Noordier Graham McDowell die staat derde en die slaat twee slagen achter. De Nederlandse volleyballers hebben goede zaken gedaan in de World League. Op bezoek bij koploper Portugal won Oranje in drie sets 25-16, 25-23 en 25-22. Daarmee nam de formatie van bondscoach Edwin Binnen de eerste plaats over van de Portugezen. Vorige week had Nederland ook al sterk gepresteerd... door op bezoek bij Tsjechië twee keer te winnen. In Motechinos was Nederland vanaf het begin de bovenliggende partij. De service zorgde voor 12 directe punten... en ook met de, het blok werd negen keer gescoord. Aanvallend was Robin Overbeke de meest scorende speler met 15 punten. En door de winst heeft Nederland de koppositie in groep E overgenomen van Portugal. De winnaar van de pool plaatst zich voor de tussenronde in Australië. Portugal en Nederland ontmoeten elkaar zondag opnieuw, dat is dus vandaag... Het eerste duel begon Nederland sterk en de trok de eerste set overtuigend naar zich toe. En de tweede, ja, dat heb ik al verteld, dus uh, dat uh, gaan we niet nog een keertje herhalen. Nog een uh, laatste nieuwtje, Philip Gilbert heeft de Ster ZLM Tour op zijn naam geschreven. De leidende positie van de Belgische wielrenner kwam uh, vandaag in de slotetappe niet meer in gevaar. De Duitser André Greipel was in de vijfde en laatste etappe van Gerwen naar Bokstel... de snelste in de Massasprint. Hij bleef de Amerikaan Tyler Farrar voor. Gilbert reed zaterdag toen een rit door de Ardennen op het programma stond... de Duitser Marcel Kittel uit de Leidenstrui. Hij volgt Lars Boom op die vorig jaar de sterkste was in de Nederlandse rittenkoers. Het is na 2009 en 2011 de derde keer dat Gilbert de ster ZLM Tour op zijn naam schreef. De renner van BMC won dit jaar al de Brabantse Pijl en de Amstel Race En dat is allemaal, denk ik ook, ter voorbereiding voor Tour de France. En daar verheug ik me al op. Dan gaan we alleen maar Franse muziek draaien bij Zondag als ik draai, ja. Zoals deze van Julien voix soumise EN Regisor pour avait elle voulait qu'on l'appelle Venise quel drôle d'idée quel drôle d'idée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 Les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en marque me penchant comme la tour de Pise pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, Quel drôle d'idée, drôle d'idée, drôle d'idée. My favorite waste of time En daarvoor uh, Julien Claire. Elle voulait uh, qu'elle uh, l'appelle uh, Venise. CFM, Westkust, weerbericht. Even over op uh, mijn, Franse, <laughs> mijn Franse. Mijn Franse taal eigenlijk. En uh, ik wilde de weerbericht van Lex van der Horn even voorlezen. Maar die klik ik nou net weg. Gaan we even een poging twee wagen. Nou ja, vandaag meer zondag. Eerst wolkenvelden, zwakke tot matige noordwestenwind. Met een maximum van 18 graden. Morgen periode met zon. In de to middag toenemende sluierbewolking. Een meest zwakke noordwestenwind. Morgen graadje warmer met 19 graden. Dinsdag eerst een buienkans. In de middag opklarend matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Met een maximum van 17 graden. En de verdere vooruitzichten zijn uh, gematigde temperaturen. En in de tweede helft van de week meer zon. Dat zijn goede berichten. Wil je een plons nemen in het zeewater van Zandvoort? Dan uh, ja, is dat niet zo erg slecht. 18 graden, dus uh, net zo warm als uh, de buitenlucht. En voor meer informatie, kijk je op www.meteopagina.nl Is dit de nieuwe van Train? And sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver. Bobby met uh, Don't Worry... van de, de succesvolle formatie... Mel en Kim. En Kim die was uh, ja, helaas uh, te vroeg overleden. Maar uh, Kim die, uh, uh, doet het nog steeds, hoor. De Fortrain Angel in Blue Jeans. En dat bracht de tijd op 10 minuten over... half 5 in een zonnig Zandvoort. En als het zonnig is, gaan we ook zonnig draaien. Wat dacht je van deze van een aantal jaar geleden? DB Boulevard met Point of View... Let me see you move. move. Come on, come on, come on, come on. Uh. Uh. dance. Come on. Uh. Let me see you move. Op de woensdag is het alweer uh, vijf jaar geleden dat hij overleed. Michael Jackson en Justin Timmerlake. Love never felt so good. En daarvoor Dibi Boulevard met uh, Point of View. Die single van uh, Michael Jackson en Justin Timmerlake... neigt een beetje naar deze plaat. Ook zo lekker soulachtig. Earth, wind and fire... Jimmer tossing and turning en daarvoor earth, wind and fire met fantasy. Goed, Sanford of zondag zit erop. Dit programma wordt herhaald op donderdag dinsdag tussen 8 en 11. En uh, volgende week uh, tussen 2 en 5 zitten Rob Harms en uh, A.J. Fos of een voor vrienden. Als laatste Phil Collins. You see the face on the tree. Question why I'm smiling